8 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Drie Nederlandse militairen gevangen genomen in Libië, meerderheid coalitie in senaat onzeker, Een nieuwe aanklachten tegen Amerikaanse militaire klokkenluider. In Libië zijn drie Nederlandse militairen gevangen genomen door een gewapende Libische eenheid die op de hand is van Muammar Gaddafi. De drie leden van de marine waren vanaf het marinefragat Tromp... in een helikopter naar de stad Sirte gevlogen... om daar twee evacuees op te pikken, onder wie een Nederlander. Na de landing werd de bemanning gevangen genomen. Het gebeurde allemaal zondag al, maar om veiligheidsredenen... is het tot nu toe stilgehouden. De twee evacuees zijn door de Libiërs overgedragen... aan de Nederlandse ambassade. Ze zijn het land inmiddels uit. Over de vrijlating van de drie Nederlandse militairen... is volgens Defensie intensief diplomatiek overleg aan de gang. Zo meteen meer nieuws over de opstand in Libië. Nu de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Of de coalitie een meerderheid haalt in de Eerste Kamer blijft onduidelijk. Na de Statenverkiezingen van gisteren is nu ruim 98% van de stemmen geteld. Volgens voorlopige uitslagen lijken VVD, CDA en PVV samen te kunnen rekenen op 37 van de 75 zetels in de Senaat. Net niet genoeg voor de meerderheid. De definitieve verdeling blijft onzeker tot 23 mei. Dan kiezen de statenleden de Eerste Kamer. Volgens de voorlopige uitslag gaat de VVD van 14 naar 16 zetels... het CDA van 21 naar 11... en de PVV die voor het eerst meedeed zou 10 zetels halen. De PVDA blijft op 14 zetels, de SP zakt van 12 naar 8... D66 stijgt van 2 naar 6 en GroenLinks gaat van 4 naar 5. De ChristenUnie zakt van 4 naar 2 en de SGP van 2 naar 1. De Partij voor de Dieren blijft op 1 staan. En de nieuwe partij 50PLUS had ook 1 zetel. De onafhankelijke senaatsfractie zou haar ene zetel verliezen. De opkomst was bijna 56 procent, zo'n 10 procent hoger dan vier jaar geleden. En het hoogste percentage bij statenverkiezingen sinds 1987. De avond verliep buitengewoon spannend met steeds wisselende resultaten. Aan het begin van de avond voorspelde het onderzoeksbureau Sinoveed nog 35 zetels voor de coalitie. Op basis van de getelde stemmen liep dat in de loop van de avond op tot 38. En later zakte dat weer naar 37. De kopstukken van de partijen hielden er in hun reacties ook rekening mee dat de resultaten onder voorbehoud waren. Premier Rutte zei dat de avond hem deed denken aan die van de Tweede Kamerverkiezingen. Hij benadrukte dat de VVD de grootste partij wordt en hij hoopt op een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar ook als die er niet komt, gaan we door, zei hij. CDA-vicepremier Verhagen vindt het buitengewoon jammer dat zijn partij fors heeft verloren. Maar hij benadrukte dat het CDA ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. PVV-leider Wilders sprak van een geweldig resultaat. Volgens hem gaat de opmars van de PVV gestaag door. De PVV werd in Provinciale Staten van Limburg de grootste. Al haalde de partij daar niet meer zetels dan het CDA. Allebei tien. Supermarktconcern Ahold heeft vorig jaar minder goed gepresteerd dan verwacht. De omzet steeg licht, maar de winst daalde. De omzet kwam uit op 29,5 miljard euro en de winst op 853 miljoen. Ahold verwacht dat ook 2011 weer een lastig jaar wordt voor de levensmiddelensector. Klanten blijven scherp letten op de prijs en zijn terughoudend met bestedingen. Ahold heeft veel geld in kas en gaat voor 1 miljard euro aandelen terugkopen. Dividend voor aandeelhouders gaat omhoog. Dan Libië weer. Libische opstandelingen hebben in de oliestad Brega een aanval van Gaddafi's militairen afgeslagen. Na een dag van felle gevechten gisteren is de havenstad nog altijd in handen van tegenstanders van Gaddafi. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn zeker tien mensen omgekomen. Brega in het noordoosten van het land is vooral van belang vanwege olie- en gasinstallaties die er staan. Ook in de regio rond de hoofdstad Tripoli gaat de strijd door. Militairen loyaal aan Gaddafi proberen verschillende plaatsen te heroveren op de opstandelingen. Intussen groeit de vluchtelingenstroom. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie zijn zo'n 150.000 mensen de grens overgestoken naar Tunesië of Egypte. En nog eens 30.000 staan te wachten aan de grens. Militaire aanklagers in de Verenigde Staten hebben 22 nieuwe aanklachten ingediend tegen de voormalige soldaat Bradley Manning. Die wordt ervan verdacht dat hij honderdduizenden geheime documenten aan klokkenluiderswebsite Wikileaks heeft doorgespeeld. Manning wordt door de aanklagers onder meer beschuldigd van hulp aan de vijand. Kan daarvoor de doodstraf krijgen, maar de aanklagers hebben al laten doorschemeren dat ze zullen inzetten op levenslang. De 23-jarige ex-soldaat werkte onder meer als informatieanalist in Irak. In Nieuw-Zeeland is gestopt met het zoeken naar overlevenden na de aardbeving van vorige week dinsdag. Volgens de autoriteiten is het onmogelijk dat er na anderhalve week nog mensen levend onder het puin worden gevonden. Vlak na de beving in de stad Christchurch werden zo'n 70 mensen gered. Er zijn nu 161 lichamen geborgen. Er wordt vanuitgegaan dat in totaal 240 mensen om het leven zijn gekomen. Volgens de nationale rampenbestrijding in Nieuw-Zeeland is de tijd van reddingswerk voorbij. En richten de hulpverleners zich nu enkel op het bergen van lichamen. Het weer het is helder, alleen in het noorden hangt wat bewolking. De eerste uren vriest het nog licht, later wordt het redelijk zonnig... bij een middagtemperatuur van 5 tot 8 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog en iets minder fris. En zaterdag meer bewolking. Ah, B verkeersinformatie. Voor een donderdag verloopt de ochtendspits niet druk. In het zuiden van het land zijn wel flinke problemen, ten zuiden van Eindhoven. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is deze spits dicht tussen knopend Leenderheide en Marhezen. Zijn daar twee vrachtwagens op elkaar gebotst en die zitten helemaal in elkaar. De rijbaan moet ook nog worden schoongemaakt. Het verkeer naar het zuiden wordt vanaf Eindhoven omgeleid via Venlo over de A67 en de A73. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar wordt flink afgeremd voor het ongeluk aan de andere kant. Staat tussen Nederweert en Leende inmiddels 15 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, na een ongeluk bij Hoogmade 5 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Op De A28 van Hoogeveen naar Zwolle tussen De Wijk en Staphorst 7 kilometer, Ook daar zijn na een ongeluk twee rijstroken dicht. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Bijna alle stemmen zijn geteld. We analyseren zo de uitslagen van de verkiezingen met Joost Vullings. Hans-Jaap Melissen spreken we zo over de situatie in Libië. Waar Gaddafi's leger dus drie Nederlandse militairen vasthoudt. Het gaat om de bemanning van een linkshelikopter. Die probeerde een Nederlander en een andere Europeaan te evacueren uit de Libische plaats Sirte. De twee zijn inmiddels het land uit. De twee evacuees, u hoort premier Rutte. Van de, van de linkshelikopter. Uh, goed nieuws dat, uh, dat. inderdaad uiteindelijk ook de, uh, de twee Europeanen. waaronder een Nederlander. Uh, in veiligheid zijn gebracht. Uh, maar alles is er natuurlijk op gericht. om ervoor te zorgen dat uh, de bemanning. ook uh, weer in veiligheid komt. Ja, hoe dat nou is gekomen dat die uh, bemanningsleden. in handen zijn gevallen van Libische troepen. vertelt Otto Beeksma van het ministerie van Defensie. De afgelopen zondag is een poging gedaan. een Nederlandse staatsburger. met spoed uit de omgeving van Sirte... ...te evacueren. Uh, en daarvoor is de boordhelikopter... ...van Hare majesteit Stromp ingezet. Het betrof een consulaire evacuatieoperatie. En uh, de helikopter is aan de grond gehouden... ...door een gewapende Libische eenheid. En uh, daarna is onmiddellijk vanaf het schip... ...en vanuit Den Haag... Uh, uh, ...intensief diplomatiek overleg... ...in gang gezet... ...met de Libische autoriteiten. De twee evacuees die zijn gisteren aan de Nederlandse ambassade in Tripoli overgedragen. En hebben inmiddels het land verlaten. En over de vrijlating van de drie bemanningsleden... vindt op dit moment uh, nog steeds intensief diplomatiek overleg plaats. En die gesprekken over de vrijlating van de Nederlanders... moet in alle stilte gebeuren, vindt premier Rutte. Dit zijn zaken die het meest gebaat zijn uh, bij totale uh, geheimhouding. Uh, omdat je dan uh, in alle rust ook die gesprekken kunt voeren... en ervoor kunt zorgen dat mensen veilig thuis komen. Die terughoudendheid snapt Wim van den Beur van de militaire vakbond AFMP heel goed. Ja, ik vind dat het uh, caractustiek. Ik uh, begrijp heel goed dat, uh, dat de Financiën niet in alle openheid wil uh, gaan vertellen... Uh, via de media en hoe dat, dat allemaal precies verloopt. Ik denk dat eerst uh, de veiligheid van de mensen voorop staat... Uh, en uh, dat het uiteraard het doel moet zijn... Uh, met alle middelen die daarvoor uh, ten dienste zijn om de mensen snel mogelijk weer uh, vrij te krijgen. En de drie zitten dus vast. Uh, sinds zondag, verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep... Uh, is nog altijd in Libië in de stad Ashdabia... waar gisteren gevochten werd tussen de opstandelingen en het Libische leger. Hans-Jaap, heb jij enig idee hoe de situatie um, is in Sierte... de plaats waar de Nederlandse militairen zijn gepakt? De situatie is heel onduidelijk. Even een kleine correctie over de Ashdabia. Er zijn wel bommen gevallen gisteren aan de rand bij het munitiedepot. Maar de echte strijd was in Brega iets meer nog in de richting van Sirte. Mm -hmm. uh, daar, daar is echt zwaar gevochten en de Gaddafi-aanhangers die daar waren uh, zijn weer in de richting van Sirte verdreven. Dat werd hier gisteren met veel vuur uh, in de lucht uh, gevierd gisteravond in Ashdabia waar ik nu ben. Ik ga zo meteen weer kijken in Brega of het er echt uh, stil is. Ja, Sirte is de geboortegrond van Gaddafi. En daar, um, dat is het zuiden daarvan, is hij eigenlijk geboren. Daar zitten veel mensen van zijn stam. En um, dat is een moeilijk gebied waar wij zelfs ook steeds rekening mee hielden. met onze pogingen om verder westwaarts te rijden. Uh, alle plannen stranden steeds in Sirte. Er is ook een verhaal over een paar fotografen. die aan de rand van Sirte zijn tegengehouden, waar hun camera's uh, kapot zijn gemaakt. En uh, wij hadden al plannen om misschien om met de boter omheen te gaan varen, maar ook dat leek ons uiteindelijk niet zo verstandig. Dus ja, het, het is een moeilijk gebied, maar ik uh, mag hopen voor uh, de bemanning van de, van de links dat ze goed behandeld worden. En tot nu toe zijn die berichten geloof ik zo dat, uh, dat ze wel in gevangenschap zijn, maar dat ze verder niets te vrezen hebben op dit moment althans. Nou, hans je zei het net al, Azidabia, waar jij nu bent, daar was het afgelopen nacht dus rustig, afgezien van de vreugdevuur. Maar hoe betrekkelijk is die rust? Houdt men rekening met nieuwe aanvallen, nieuwe gewelddadigheden? Ja, men houdt hier zeker rekening met nieuwe aanvallen en zelfs verderop uh, nog een... ...enkele uren rijden naar Benghazi, waar de opstand begon... ...wat eigenlijk een soort, soort centrum, een soort hoofdstad van het bevrijde deel van Libië is geworden. Uh, daar houdt men er ook rekening mee, Dan zie je veel meer mensen uh, met luchtafweer geschud... ...klaar zitten langs de hoofdweg. Uh, en hier, ja, ik hoorde hier net ook een zware knal... ...maar dat is weer de, de oefenbaan uh, bij Ashdrabiya waar uh, jonge mannen klaarstaan uh, voor meer strijd. En dat is trouwens wel opvallend hoor. Ik heb ze gisteren aan de gang gezien met die strijd. Het is een bonte mix van jonge mannen die gewoon aankomen rijden... bij het laatste checkpoint bij Aja om in pick-up trucks te springen bij, bij mannen die uh, bewapend zijn. Soms hebben ze zelf geen wapens. En... Uh... Ja, dan, dan. Sommigen komen wel aan met handgranaten waar ze vandaan hebben weet ik niet. Maar er is hier dus het grote munitiedepot dat ook al uh, geprobeerd is te bombarderen. Daar ligt het echt een nok vol met wapens. Ik heb iets van, van de 15, 20 bunkers zijn daar waar van alles ligt. En uh, nou ja, die springen daarheen en die hebben. Die, die gaan echt zonder uh, dat ze bang zijn om dood te gaan de strijd in. Mm. Die, die rijden met een pick-up truck met een luchtafweegenschutter op achter zo'n straaljager eigenlijk aan. Dan zien ze die komen op, ja. en dan scheuren ze weer een uh, talud af om te kijken of ze hem kunnen raken. Alleen ja, dat is niet zo makkelijk. Dus dat, uh, mm. dat ging mis. Dus. De straaljager heeft al uh, een aantal bommen laten vallen gisteren. Maar wat precies daar het resultaat van is, ga ik nog uh, verder bekijken. Vandaag maar je bent, ook in het, je bent ook in het ziekenhuis geweest, hè? Heb je daar veel gewonden gezien? Ja, de, de, de, toen ik er was, uh, waren de, de ene gewonden naar de andere binnengebracht. Uh, de twee waren zeer ernstig uh, gewond en die stierven voor mijn ogen. Uh, of maar, ja, je kunt het afvragen of ze niet al dood waren, maar ze probeerden in ieder geval hartmassage nog. En, uh, ja, dat waren, dat waren heftige uh, beelden. Uh, Waar allemaal mannen voor het ziekenhuis stonden te scanderen, met een arm in de lucht v-teken te maken, dat de strijd door zou gaan. En enorme verontwaardiging ook over Gaddafi, over hoe bloedig uh, het nu aan het worden is. Ja. Je zou dit de facto een burgeroorlog kunnen noemen, of het begin daarvan. Ja hans Ja, plannen ze nog naar Tripoli te gaan of hebben ze hun handen eigenlijk wel vol aan de verdediging van wat ze al in handen hebben? Ja, die plannen hebben ze wel, maar uh, het valt hen natuurlijk tegen dat er teruggeslagen wordt, hè? Dat, dat, dat Tripoli deze kant op komt. En dat is denk ik hun grootste zorg. En ja, ze zijn niet echt goed georganiseerd. En dan, het is dus wel gelukt gisteren om die Gaddafi-mensen, die misschien ook alleen maar even aan het testen waren, hoor, om te kijken van hoe ver kunnen wij komen, hoe sterk is de macht van, aan de oppositiekant. En zo houden ze elkaar een beetje in balans in dit toch belangrijke oliegebied. Hè? Olie, raffinaderij en Rastlanouf, iets meer westelijk, in handen van de regering. Eigenlijk nu Zet um, in handen van de regering. En hier dus uh, Brega en uh, deze plaats waar ik nu ben, Ashnabia in handen van de oppositie. Allemaal dicht bij belangrijke strategische punten. Hans-Jaap van de Wereldoproep is in Libië. En we houden u uiteraard op de hoogte over die drie Nederlandse militairen. die sinds zondag dus vastzitten in Libië. Maar ook over de verkiezingen. De stemmen zijn geteld, de winnaars bekend. Hoe zit het nou met de hoofdprijs? Meerderheid in de Eerste Kamer. Dat gaan we maar eens vragen aan Joost Vulling straks. Wijnand Zwaan, eerst. Van de ANWB nog al de problemen, hè? Op tuin 2 Ja, ten zuiden van Eindhoven. Daar is het verkeer echt compleet vastgelopen. De hele spits is de A2 van Eindhoven naar Maastricht al dicht. vanaf knopend Leenderheide tot aan Marhezen. door een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Ze zijn nog steeds bezig met de bergen. Duurt al Erg lang. En uh, ja, het verkeer kan dus beter omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Ja, we zien dat het verkeer ook uh, probeert om te rijden via allerlei lokale wegen bij Valkenswaard, Leende en Someren. Maar het is toch het advies om dat niet te doen, want daar is het inmiddels hopeloos uh, vastgelopen. De andere kant op van Maastricht naar Eindhoven staat een hele lange file. De kijkersfile is dat. Tussen Nederweert en Leende, 15 kilometer. En ik eindig nog met een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is de weg zojuist ook dicht gegaan bij Hoogmaden. Kettingbotsing staat inmiddels 5 kilometer vanaf Roedevagensveen. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kiezers en ook politici zijn vanochtend wakker geworden met uh, lichte verwarring in het hoofd. Want partijen hebben gewonnen, dan wel verloren. Niet zoveel verloren als gevreesd en niet zoveel gewonnen als gehoopt. En de meerderheid van de coalitie in de Eerste Kamer... dat is ook nog zeker niet zeker. Kortom, het was een spannende verkiezingsavond. Het is nu 9 uur, Mark Visser. De VVD is de grootste partij geworden bij de provinciale statenverkiezingen. De PvdA is de tweede en het CDA derde. Ik denk dat als je nou naar de uitslag kijkt. dat wij uh, teleurgesteld zijn, natuurlijk. Marleen Bart, lijsttrekker voor de Eerste Kamer van de Partij van de Arbeid. Wat vindt u ervan? Het is echt ontzettend spannend. Iedereen zei nou dat achter de gordijntjes. durven de mensen wel PvV te stemmen. En dat is dus ook niet gebeurd. Gefeliciteerd, Jan. Hey, Goed, heel. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoor. Goed, jongen. Goed, je Goed, bent. Ja, het en daar komt meteen de radio bij. <laughs> Heb je dat zo georganiseerd?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 En Als de coalitie op 37 staat, euh, nou ja, dan, dan, dan komt die meerderheid toch wel weer in zicht. Ja, En voor het kabinet zal het erom hangen. Het kabinet zit op de grens van uh, wel of niet een meerderheid. Zij zullen dus scherp moeten kijken. Krijgen we ook in de Eerste Kamer een goede meerderheid voor elkaar? Het beeld is nog niet helemaal duidelijk. Dat zal het in de loop van de nacht vast en zeker worden. Wij gaan naar politieke redacteur Joost Vullings. Die is hier bij ons in de studio. Um, we praten zo verder um, over het CDA. Eerst maar eens eventjes naar, naar de uitslag. Um, de uitslag staat nog lang niet vast. Marcel zei het al eventjes. Uh, kan je nog één keer uitleggen aan de mensen... die uh, misschien nu pas uh, de zender aanzetten... waarom de uitslag nog niet vaststaat? Ja, voor de, voor de staten staat het wel vast. Maar goed, die stemmen zijn geteld. Maar de restzetels moeten ook nog uh, verdeeld worden. En daarnaast... Uh, de regionale partijen die hebben nu een senator in, in de Eerste Kamer... maar die hebben ze nu niet meer. Dus die mensen zijn straks allemaal vrij op 23 mei... want dan gaat die statenleden de Eerste Kamer kiezen. Die zijn gewoon uh, vrij op te stemmen op welke partij ze maar willen. Ja, gaan die naar de oppositie? Gaan die naar de coalitie? Kortom, het kan nog alle kanten op. We staan op 37, maar het kan nog steeds 38 worden voor de, voor de coalitie. Maar ook 36 dus? Maar ook 36, ja. ja. Stel uh, dat ze op 37 blijven staan. Uh, Rutte, we spraken van het net, ik klonk positief. Maar goed, dat klinkt hij wel vaker. Maar is hoe, een hobby. Hoe, ja. Ja, maar hoe vervelend kan dat voor hem zijn? Uh, nou, het is niet direct een ramp. Uh, de SGP heeft één zetel gehaald, normaal twee. Maar doordat de opkomst nu veel hoger is, vallen ze dan een zetel terug. Ik denk dat ze in absoluut aantal... Uh, Stemmen de SGP wel, uh, wel gelijk is gebleven. Nou, die partij uh, zal op de meeste punten het kabinet wel gewoon bijspringen. Niet op alle punten. Uh, maar goed, dan kunnen ze weer naar andere partijen kijken. Dat moeten ze in de Tweede Kamer uh, ook oh, vaak. Ja. Dus ja, dat zijn ze wel gewend. Dus ik denk dat het, dat, ja, het merendeel van het beleid gewoon kan doorgaan. Maar ik denk toch even aan het laatste debat over passend onderwijs. Want toen trok de SGP op met de oppositie. Dat is een belangrijke bezuiniging. Dus het zou best kunnen, bijvoorbeeld als, als voorbeeld... dat dat niet gaat lukken. En daarnaast is het natuurlijk zo. Alle politieke partijen hebben van deze verkiezingen... een referendum gemaakt over het kabinet en het kabinetsbeleid. Ook, ook de premier zelf... Ja, als je op 37 blijft staan... dan is de conclusie dat je dat referendum gewoon verloren hebt. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk. En, en uh, dat komt vooral omdat een groot gedeelte van de PVV-achterban thuis is gebleven. Uh, ah. Maar ja... Als je niet gekomen bent, dan tel je ook niet mee in de uitslag. Zo werkt dat, ja. Ja, ja. En, en de oppositie zal natuurlijk gewoon nu de komende jaren eindeloos blijven zeggen: van kijk, uh, dit is een toch een boodschap aan het kabinet. En in de Eerste Kamer geen meerderheid is een duidelijk signaal. Dus ja, dat is gewoon niet leuk. Nee. We moeten het ook even over het CDA hebben. Uh, als je kijkt naar alle uitslagen, dan is dat toch de grote verliezer van deze verkiezingen. En uh, desondanks zijn ze niet in nou, de allerdiepste rouw. Ik hoorde Henk Beker een prachtige quote. Uh, uh, uitkramen, zal ik maar zeggen. Uh, het kon minder, maar het kon ook beter. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld <laughs> tien zetels meer. <laughs> zelfs vier jaar geleden. Maar goed, dat was echt een waanzinnig goede, goede uitslag. Nou ja, goed. Ze zijn blij, want ze zijn in de dubbele cijfers uh, gebleven. Dat uh, is psychologisch toch heel erg uh, belangrijk. Ze zijn in het uh, stemmenpercentage ten opzichte van de. Tweede Kamer niet gezakt. Mag je eigenlijk niet vergelijken, omdat die opkomst natuurlijk heel anders is. Maar goed, als het je goed uitkomt, doe je dat. Ze zijn zelfs iets licht gestegen. Ze zijn in de, in de Eerste Kamer de derde partij geworden. Ze waren bij de Tweede Kamerverkiezingen de vierde partij. Nou, dat zijn psychologisch allemaal belangrijke dingen waar ze zich toch aan optrekken. Nou, 37 zetels gehaald, dus ook politiek gezien is er geen, geen uh, man overboord. Maar goed, ja, er kan natuurlijk best nog wel onrust in de partij ontstaan. Veel statenleden zijn, zijn hun baan kwijt. Uh, dus ik ben wel benieuwd hoe dat, zullen we zeggen, gaat gaat lopen en ja Kijken we gisteravond naar het podium met de toespraken bij het CDA... dan zie je toch duidelijk nog steeds een partij in crisis mm. zonder leiderschap. Want dan stonden ze daar met z'n vier op een rij, hè? Lisbeth Spies, interim ja. partijvoorzitter... we zo, trouwens. Ja, ja. Uh, Buma, de fractievoorzitter, Elko Brinkman, de lijsttrekker Eerste Kamer... En, en Maxime Verhagen. Ja, bij andere partijen is er gewoon één leider die, de, die een speech houdt. En hier ja, zag je letterlijk in beeld de leiderschapscrisis van die partij. Wat ook blijkt, daar zijn ze zelf natuurlijk wel blij om. Ze zijn niet afgerekend op samenwerking met de PVV. Ja, dat, dat, dat, daar lijkt het inderdaad wel op. Maar ja, goed, je kan ook concluderen dat... Uh, zijn ze, ook ervoor, dat nee, ook ze zijn niet. er ook niet beloond voor. Nee, ze zijn er ook niet beloond voor. En, en de PVV heeft het dan wat slechter, relatief wat slechter gedaan... doordat de opkomst wat laag is, vooral dus voor, voor, voor die partij. Uh, maar het idee van wij gaan enorm groeien of weer terugkomen... Uh, door te gaan regeren en de PVV gaat krimpen... Ja, daar, daar, daar, daar lijkt het toch niet op. En zeker als je kijkt naar de, de peilingen voor de Tweede Kamer. Want daarin staat de PVV gewoon consequent op winst. Dus ja, die discussie zal echt nog wel kunnen, kunnen losbarsten weer binnen de partij. Maar goed, moeten we even afwachten hoe dat vandaag gaat lopen. CDA-fractie komt om twaalf uur bij één. En dan moeten we het zien hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Oh ja, over het CDA, dat is toch eigenlijk ook nog wel uh, uh, ja, triest. Als je kijkt het CDA in de grote steden, dat is inmiddels... Teruggezakt naar 5 à 6 procent cool. van de stemmen. Ja, die zijn daar de zevende meer. partij in de, in de grote steden. Dus daar is dat zegt wel veel. Dat is echt veel werk aan de winkel voor die partijen. Ja, goed. In ieder geval, definitieve uitslag voor de Eerste Kamer. Moeten we toch echt tot 23 mei gaan wachten? Uh, Joost. En verder... Uh, ja, wellicht zelfs 25 mei, oh. volgens mij, want de kiesraad komt dan pas oh. weer met. Ik oh, weet je. niet of het dan 23 mei maar nou, we wel wel wel wel wel zeker is. Ja, in ieder geval tot die tijd. En ook daarna wordt het een feest voor de democratie. dank je Dankjewel. Het is zes minuten voor half negen. Wij gaan weer eventjes naar Mark-Robin Visser. Um, ik weet niet of u het mee heeft gekregen. Die is vanochtend in Amsterdam. In het Stedelijk loopt hij rond. Dat museum weet u wel wat maar niet afkomt in Amsterdam. En um, jij hebt ook de wethouder die verantwoordelijk is voor dat museum. Uh, Carolien Gerels bij je. Kan jij voor mij eens in haar gezicht kijken en aangeven of haar wallen groot zijn of niet? Of ze goed ik kijk slaap, heel goed in haar gezicht. Nou, ik heb de indruk dat ze wel goed geslapen heeft vannacht. Want ze is gisteravond hier wel kort op het feestje in het Stedelijk Museum geweest. Er is hier een tijdelijke tentoonstelling geopend. Waar zij, als ik goed geïnformeerd ben, een paar uurtjes in de vroege avond is geweest. Ja, toch? Ja, dat klopt. U bent op tijd naar huis gegaan, hè? Ja, zeker. Heeft ik... u nou vannacht nog wakker gelegen van dit museum? Nee, zeker niet. Ik heb vannacht uh, de verkiezingsuitslagen bekeken. En ja. uh, toen ben ik lekker gaan slapen. Ja, je kunt niet alles tegelijk hebben, hè? Nee, en het is uh, voor links en de Partij van de Arbeid toch goed uitgepakt. In Amsterdam uh, is het ook weer goed uitgepakt voor ons te staan. Het is te hopen dat we dat uiteindelijk ook over het Stedelijk Museum kunnen zeggen. Precies, daar werken we hard aan. Daar werken we aan. En we komen elke dag weer een stapje verder. Ja. Elke dag een stapje verder, ondanks het feit dat de aannemer die de renovatie en de verbouwing uh, onder zijn hoede had failliet is gegaan. U bent nou in onderhandeling met een nieuwe... Dat klopt, daar zijn we uit. En nu moet er nog groen licht van de curatoren komen. U zei van de week in het Parool, of vorige week... Nee, van de week was het. Dit gaat Amsterdam heel veel geld kosten. Nou ja, Amsterdam is natuurlijk gedupeerd. Op het moment dat een aannemer failliet gaat... stelt u zich voor dat uw huisverbouwde aannemer gaat failliet... dan ben je dus de dupe. Nou, dat hebben wij hier ook bij het stedelijk. En dat is voor de stad en misschien wel voor het land echt vervelend. Ja. Toch wilt u hier vanochtend met mij hierover praten... omdat er een reden voor is, zeg maar, om het een beetje positief te bekijken. Er is nu een tentoonstelling waarin we in ieder geval topstukken van het stedelijk weer kunnen zien. Absoluut. Het stedelijk is weer open. Matisse, Maljewitsch, Mondriaan. Ik heb het al gezien. Het hangt er weer prachtig. Ja. Ik loop even naar de conservator, meneer Rutte. Eh, ja. Loopt u even met mij mee, want u doet altijd een inspectie morgens. Ja, ja nee, we gaan hier naar binnen. Oh, we gaan hier naar ja. binnen. Eh, wacht, wacht, wacht, en wat is hier? Nou, het, nou, het dit zijn een soort plastic uh... gordijnen waar we nu doorheen gaan. Ja. ja, die plastic gordijnen hangen er omdat dit de enige zaal is die we nu Klimatologisch op orde hebben. Dus uh, Hier kunnen we dus ook inderdaad uitpakken met echte topstukken. De publiekslievelingen ook, hè? Ja, maar ik moet je voorstellen, we hebben er zoveel dat het een enorme slag was inhoudelijk. Van, god, wat gaan we dan brengen? Weet je wel, we kunnen kiezen uit 300 topstukken. Wat brengt u? Wij brengen, als je binnenkomt, denk ik, een van onze allermooiste aller werken van uh, Matisse. Het is een cut-out, waarin hij, hij was eigenlijk te oud geworden om nog te schilderen, maar die drang om te scheppen was enorm. En uh, hij heeft toen allerlei papiertjes uitgeknipt... en een gigantisch werk meegemaakt. Wacht even, er komt hier nu een meneer binnen met een emmer verf. Wie ja, is... Wat zegt u? Ton de Schilder. Dag meneer Ton, goedemorgen. Goedemorgen. Wat komt u nou doen? Uh, nog een laatste ronde voordat uh, uh, uh, het museum weer open gaat. Uh. Meneer Ton, die tipt hier af en toe eventjes luisteraars, de muur aan... met een klein kwastje. Uh, en wat, wat, wat, wat, wat tipt u dan aan? Uh, beschadigingen of uh, vieze vegen op de muur. Van schoenen en jassen en zo? Ja, dat klopt. Want het, was hier, het is hier gisteravond nog wel laat geworden, meneer Rutte, of niet? Ja, maar op zich hier niet heel erg druk, hè? We zijn hier altijd uh, zuinig. Is de schade erg, meneer Ton? Het valt ontzettend mee. Het valt ontzettend ja. mee. We hebben fantastisch nette mensen als publiek gehad. We lopen even snel verder naar de... We zien daar de Mondriaans. Ja, het is, het is vreselijk dat dit zo lang niet te zien was, eigenlijk, hè? Het is wel fijn dat het nu weer te zien is. Ja, het is natuurlijk jammer dat het een poosje niet te zien was. Maar laten we ervan uitgaan dat het nu weer wel te zien is. En uh, wij zijn ongelooflijk blij dat we dit weer kunnen delen met het publiek. Want je kan je niet voorstellen wat voor emoties dit losmaakt bij mensen. Hè? We hebben gisteren natuurlijk allerlei uh, gasten over de vloer gehad. En, ja. uh, niet met uitzondering, mensen schieten soms <lacht> vol tranen... omdat ze dit weer terugzien in hun huis. En dat is fantastisch. Ja. En nou die badkuip nog, mevrouw Gerels... Precies. Nou, die nou de achterkant nog. De voorgevel is weer open. Als je hier loopt, dan vergeet je dat even. Want ja. het is echt prachtig. Ja. en De uitbouw is uh, mooier en je zou bijna denken groter dan die ooit geweest is. En uh, ja. wat de conservator al zegt, er is zoveel te zien. Er is weer wat te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Een klein beetje open. Komt dat zien. Mark Robin Visser vanochtend dus in het museum. Museum dat nog niet helemaal af is, het Stedelijk in Amsterdam.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 Bij Eiffel hebben we mooie cases voor RA's en RC's. Kijk op werkenbijeiffel.nl. Kapitein of matroos? Wie er ook vaart, je vaarseizoen begint op de HISWA Amsterdam Bootshow. 1 tot en met 6 maart in amsterdam Rij. Er zijn weer goeie deals bij KPN, onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu een gratis Nokia N8 en 6 maanden 50% korting op een twee jaar zakelijk mobiel bel- en e-mailabonnement. En u ontvangt een goedbon van 100 euro voor handige extra's. Kijk op kpm.com slash zakelijk of ga naar KPM Business Center. Ook voor de voorwaarden. Bestel uw toegangskaarten voordelig op hiswa.nl en win één van de tien zeil- of rubberboten. Radio 1, het NOS Journaal. Drie Nederlandse militairen in Libië opgepakt. Een zetelverdeling Eerste Kamer blijft ongewis. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. In Libië zijn drie Nederlandse militairen gevangen genomen... door een gewapende Libische eenheid die op de hand is van Gaddafi. Het zijn drie leden van de marine die meevoeren met het fregat Tromp... zegt het ministerie van Defensie. Afgelopen zondag is een poging gedaan... een Nederlandse staatsburger met spoed uit de omgeving van Sirte te evacueren... En daarvoor is de boordhelikopter van Hare majesteit Stromp ingezet. En eh, de helikopter is aan de grond gehouden door een gewapende Libische eenheid. En daarna is onmiddellijk vanaf het schip en vanuit Den Haag intensief diplomatiek overleg in gang gezet met de Libische autoriteiten. Het gebeurde dus zonder het Is tot nu toe stilgehouden om het overleg over vrijlating met de Libische autoriteiten niet te verstoren. Premier Rutte belang nu dat deze drie militairen in veiligheid komen. Die hebben dat geldt voor de hele krijgsmacht die in het buitenland worden ingezet, altijd dat ook doen. Met groot persoonlijk risico. En het minste wat wij kunnen doen, is er alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen als ze in de problemen komen of in veiligheid komen. De twee evacuees zijn door de Libiërs overgedragen aan de Nederlandse ambassade. En ze zijn het land inmiddels uit. Het is niet duidelijk of het kabinet de meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen kunnen VVD, CDA en PVV volgens de voorlopige uitslagen samen rekenen op 37 van de 75 zetels in de Senaat. Dat is net niet genoeg voor de meerderheid. GroenLinks is er blij mee, fractieleider Jolande Sap. Alles wat de PVV belangrijk vindt, zal niet door de Eerste Kamer gaan komen. Ja, en hoe moet het dan verder? Het land heeft er niks bij te winnen als het heel langdurig gepingpong wordt. Maar het is aan CDA en VVD of ze echt bereid zijn hun plannen drastisch bij te stellen. En zo niet, ja, dan kunnen ze beter hun conclusies trekken. Dat gaat PVV-leider Wilders iets te snel, want het is dus nog niet zeker dat er geen meerderheid komt. Ik wacht maar eerst af tot de echte uitslagen allemaal binnen zijn. Maar het was natuurlijk veel prettiger geweest... als we met z'n drieën nu al op een meerderheid stonden. Nogmaals, het kan nog gebeuren. Het is nu niet zo. Vooral het cda verloor fors. Dat verliest volgens de voorlopige uitslag... bijna de helft van de zetels in de Eerste Kamer. De partij gaat van 21 naar 11 zetels. cda staatssecretaris Bleker vat het als volgt samen. En dat slechte kunst. Maar goed is het niet. Op 23 mei kiezen de Statenleden de Eerste Kamer en hoe het uh, precies verloopt is moeilijk te voorspellen. Maar voor D66 kunnen deze verkiezingen nu al niet meer stuk. Fractieleider Pechthold. Ik juich al de hele avond, want D66 gaat van twee naar zes zetels. Dat is al de hele avond duidelijk. Uh, en het is een ruime zes. Dus wat er ook gebeurt, wij gaan winnen. Maar het is inderdaad heel spannend wat gaat er gebeuren met de coalitie. Tot zover de uitslag van de verkiezingen. Supermarktconcern Aholt dan. Dat heeft vorig jaar minder goed gepresteerd dan verwacht. De omzet steeg licht. Maar de winst daalde. De winst kwam uit op 853 miljoen euro. Aholt verwacht dat 2011 opnieuw een lastig jaar wordt voor de levensmiddelensector. Klanten blijven scherp letten op de prijzen. En ze zijn terughoudend bij de bestedingen. In Nieuw-Zeeland wordt niet meer gezocht naar overlevenden van de aardbeving. Vorige week dinsdag. Volgens de autoriteiten is het onmogelijk dat er na anderhalve week... nog mensen levend onder het puin worden gevonden. De burgemeester van Christchurch. Today we transition from... Rescue to Recovery. En dat zijn de woorden die niemand in deze stad, none van de families, none van de vrienden hier en overseas Vlak na de beving in Christchurch werden zo'n 70 mensen gered. Inmiddels zijn er 161 lichamen geborgen en verwacht wordt dat er in totaal 240 mensen zijn omgekomen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Om het weer van vandaag te weten kunnen we simpelweg naar gisteren kijken. En dat betekent dat we een fraaie dag tegemoet gaan. Vanochtend vriest het op de meeste plaatsen licht. Alleen in het zuidwesten van Zeeland is de temperatuur boven het vriespunt gebleven. In het noorden zien we laaghangende bewolking en wat mist. Halverwege de ochtend komt de temperatuur boven het vriespunt te liggen. En zien we dat de bewolking in het noorden langzaam terrein begint te verliezen. Vanmiddag is het in een groot deel van het land zonnig. Alleen het uiterste noorden en later alleen de waddeneilanden hebben dan nog met wolkenvelden te maken. De temperatuur varieert van 2 graden in het uiterste noorden tot 8 of 9 graden in het zuiden van het land. De wind moeten we niet vergeten. Die waait, net als gisteren, matig uit het noordoosten. En dan maakt het voor het gevoel vrij fris. De gevoelstemperatuur ligt vandaag dan ook maar net boven het vriespunt. Vanavond en vannacht is het helder en koud. De minimumtemperatuur komt uit op gemiddeld min 3 graden. Morgen mogen we nog een zonnige lentedag verwachten. De wind zal dan wat minder krachtig zijn. ANDB verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Bij Rotterdam en Den Haag staan helemaal geen files. Bij Amsterdam staan ze wel ook bij Utrecht. Maar daar zitten geen bijzonderheden. Die zit in het zuiden van het land. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is de hele spits dicht... tussen Knopend, Leender, Heide en Marhezen. Na een ongeluk met een aantal vrachtwagens... Ze moeten nog worden geborgen en de weg moet nog worden schoongemaakt. Het is een langdurig proces allemaal. Het zorgt voor lange files in die regio. Verkeer van Eindhoven naar Maastricht kan dus beter omrijden via Venlo. Over de A67 en de A73 Het is beter om niet lokaal om te rijden... want ook op de lokale wegen staat het inmiddels vast. Kijkers, staat er ook van Maastricht naar Eindhoven op de A2... tussen Weert-Noord en de afritte Valkenswaard 12 kilometer... De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM Software van Archie. Beleef de magie van de topschaatsen in Tialf. De Ascent ISU World Cup Finale. 4, 5 en 6 maart in Tialf, Herenveen. Alle internationale toppers zijn erbij. U toch ook? Koop nu kaarten in de Primera Winkel of op schaatsen.nl.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 Want zaken doen met Larex, dat werkt prettig. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Alle uitslagen van de verkiezingen vindt u op onze website nos.nl. .no. Ja, bij die Provinciale Statenverkiezingen was er verlies op links te noteren. SP en PvdA kregen flink minder stemmen dan bij de laatste verkiezingen. Maar GroenLinks won weer, al was maar een klein beetje. De partij kreeg 6,3% van de stemmen en dat was twee tienden meer dan de laatste keer. Reden voor optimisme bij de leden van die partij. Ik vraag uw aandacht en een hartelijk applaus voor Jolande Stap. Wat is het heerlijk om vanavond hier zo te kunnen staan. Wat is het heerlijk om hier zo te kunnen staan met zo'n mooie winst in het verschiet. We gaan, als het uitkomt, zoals het er nu voor staat, van vier naar vijf zetels in de Eerste Kamer. En we gaan in provincies, we hebben nog niet de uitslagen per provincie, maar we gaan volgens mij in de meeste provincies echt meer zetels binnenhalen. En dat is een fantastische winst. Zoals Tof, net al zo mooi zei, een kwart erbij. Daar mogen we echt met z'n allen ontzettend trots op zijn. Goed. Maar ja, ik heb gewoon zelf voortdurend vertrouwen gehad dat we beter zouden kunnen scoren dan de laatste peilingen aangaan. Ik heb geen moment gedacht dat zou wel eens kunnen tegenvallen.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 Jolande Sap. Jeroen de Jager was gisteravond bij de winnaars van GroenLinks. En ook winnaars bij D66. GroenLinks krijgt er één zetel bij in de Eerste Kamer. D66, vier. Komt in totaal op zes. Joost Vullings is bij ons weer in de studio. Joost, even naar die twee winnaars. Wat voor rol gaan zij spelen de komende tijd? Uh, vooral dan na 23 mei. Ja, nou, ze hebben allebei aangegeven... we gaan het kabinet heel kritisch volgen. We zullen ook in de Eerste Kamer eh, echt wel een hoop eh, plannen gaan tegenhouden. Maar ze gaan niet per definitie eh, dwars liggen. Dus ze zullen ook nou, af en toe hun machtspositie gebruiken... om wellicht er nog wat, uh, wat uit te halen. En soms zullen ze het gewoon met het kabinet uh, eens zijn. En op welke dossiers kunnen ze mee met het kabinet? Nou, bijvoorbeeld de, de AOW. Er is afgesproken, de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd gaat na 66 jaar. Dat staat dus in het regeer- en gedoogakkoord. Maar VVD en CDA willen eigenlijk naar 67 jaar. Ja. Daar hebben ze dus de steun van de oppositie voor nodig. Uh, ja. Nou, ik denk dat ze in de Tweede Kamer op die steun kunnen rekenen. En in de Eerste Kamer uh, waarschijnlijk ook wel. Ja, in ieder geval. Van D66. Hè, die wil daar in ieder ja. geval verder in. En GroenLinks ook hoor. Dus, ja, en ja. GroenLinks groen ja, ja, ja. ook. Hoe, hoe groot ja. zal trouwens de opluchting daar zijn naar de, naar de positie van? partijleiderwisseling. Ja, ik denk ontzettend groot. Ik bedoel, uh, Jolanda Sap is nog geen drie maanden partijleider. Het nee. is natuurlijk altijd uh, een, een, een, een gevoelig moment, een leiderschapswissel vlak voor de verkiezingen. Daarnaast heeft, ze dus, uh, heeft die partij uh, de missie naar Koenders gesteund. Dat betekent ook gelijk een dip in de, in de peilingen. Veel discussie binnen de partij. Ja, en als je dan uitkomt op uh, vijf zetels, één zetel winst, uh, ongeveer gelijk, uh, je kan deze uitslag vergelijken met de Tweede Kamerverkiezingen staan op 10 zetels. Ja, dan heb je het gewoon ontzettend goed gedaan, natuurlijk. Ze kunnen tevreden zijn. Boel, haar leiderschap is nu, denk ik, echt uh, gevestigd. En ze kunnen vooruit gaan kijken. Welke partij zou jij nog meer als winnaar van deze verkiezingen bestempelen? Nou ja, D66 verdrievoudigd. Ja, dat is natuurlijk een geweldige uitslag. Het zat er natuurlijk wel aan te komen. En maar is goed. dat wel genoeg? Want ze waren wel heel slecht, natuurlijk. Hè? Vorige keer ja. uh, voor de Eerste Kamer of provinciale statenverkiezingen. Ja, ik, maar ik denk toch echt wel dat het een, een, een, een goede uitslag is. Dus uh, nee, daar kunnen ze echt de vrede mee zijn. Het maakt, of ze er nou acht of vier hadden gehad, het maakt eigenlijk voor de machtspositie in de Senaat niet zoveel uit. Maar goed, het is natuurlijk een, een, een mooie uitslag. Uh, en ze proberen ook echt die, die winning moed vast te houden. Dat hoorde je ook aan tot, die We hebben al vier verkiezingen achter elkaar mm. gewonnen. Dus nou, dan, dan is de suggestie. En de volgende gaan we ook winnen. Dus, uh, en, ja, en natuurlijk, als we het over winnaars hebben, ja, 50 plus van Jan Nagel. Eén ja. uh, zetel. Dat is op zich niet veel. Maar ja, we moet wel bedenken dat, geloof ik, die partij zes weken geleden uh, zichzelf aankondigde via een persconferentie. Hebben campagne gevoerd. Mochten niet bij de NOS meedoen aan het debat. Maar ja, dat was hij niet blij. Nee. Maar heeft, heeft hij goed uitgebuit. Heeft hij veel oh, tijd ja. meegehaald. <laughs> ja, en uiteindelijk kan je gewoon zeggen. Ja, het is natuurlijk hartstikke knap als je dan één uh, zetel haalt. Zegt ook wel veel over de Nederlandse kiezer. Die zweeft heel erg. En je ziet dus dat ze euh, nou ja, toch wel heel erg bereid zijn een nieuwe partij gelijk een kans te geven. Kennen ze niet goed, maar kennelijk is het vertrouwen in de gevestigde orde zo klein dat men graag nieuwkomers een, een kans ja. geeft. Ja, en met deze uitslag uh, gaat het natuurlijk ook in dat opzicht spannend worden. Uh, en zo Jan Nagel wel eens, je ja. dus had het kunnen denken een sleutelpositie nou ja, krijgen. Nou ja, niet in altijd maar op sommige dossiers. Als hij het slim aanpakt nou, en dat is hem volgens mij wel toevertrouwd uh, ja, zal hij wel uh, proberen een sleutelpositie in te nemen in de eerste Kamer. Ja, en dan kan je toch een beetje uh, gaan onderhandelen. Overigens is dat onderhandelen wel moeilijk, want het is natuurlijk wel zo en dat is meer een staatsrechtelijk probleem. In de Tweede Kamer kan je echt onderhandelen met de regering, maar in de Eerste Kamer moet je voor of tegen stemmen. Mm. Dus dat moet dan of achter de schermen uh, gebeuren. Je kunt inhoudelijk niets meer veranderen aan een wetsvoorstel. Nee, je bent, nee. Voor, je bent voor of tegen. En uh, nou goed, dan kan je tegenstemmen, dan wordt het teruggestuurd, dan geef je je wensen aan, dan kunnen ze er rekening mee houden. Maar staatsrechtelijk kan, nog wel is het nog wel moeilijk. Maar goed, uh, ja, hij kan af en toe uh, die positie denk ik wel uitbuiten. Met één zetel, dus toch heel erg Net als de SGP, zijn. we Zo hebben twee vicepremiers erbij. Ja, Jan ja. Nagel en Kees van der Staaij. Joost ja. <laughs> Vullings, dank je wel kon slechter voor het CDA, zei Henk Bleker gisteravond. Maar het kon ook beter. Ja, hoe grote ellende is daar bij die partij? Vragen we straks aan de waarnemend voorzitter Liesbeth Spies. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, de A10 West is juist een ongeluk gebeurd in de Koentunnel. Die is dan ook uh, tijdelijk dicht. Tussen Osdorp en de Koentunnel staat 6 kilometer fieden. Je kunt beter ombreiden via de Zeeburger Tunnel. En uh, ja, tenzijde van Eindhoven nog altijd flinke problemen op de A2. Van Eindhoven naar Maastricht. Ja, het einde is wel in zicht van het berg van de vrachtwagen. Die daar bij een ongeluk betrokken waren. Bij knooppunt Leenderheide is de weg afgesloten. Het verkeer kan beter omrijden via Venlo. Kijkers vielen aan de andere kant vanuit Maastricht. 7 kilometer voor de afrit Valkenswaard. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. We zouden het bijna vergeten. Maar de PVV is natuurlijk een van de grote winnaars van deze verkiezingen. Louis Bont is campagneleider bij de PVV. Tevens Kamerlid, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte, van 0 naar 10 zetels. Um, dat noemen wij een stiknotering. Ja, is het ook. We zijn enorm trots op dit resultaat. Uh, geweldig wat er nu gebeurd is. Toch vonden we de bijeenkomst in echt wat mat. Was er toch misschien wat teleurstelling? Had u op meer gehoopt? Nee, helemaal niet. In Limburg zijn we de grootste geworden. De grootste partij. Dus, uh, en ik heb de beelden gezien. Ik ben zelf in Utrecht geweest. Maar in Limburg, ik heb de beelden gezien. En iedereen was razend enthousiast. Ik heb ook wat mensen gesproken. En iedereen uh, vond het een fantastische avond. Ja, had u dan toch niet, na aanleiding van de peilingen, toch niet wat op meer gehoopt? Want er werd wel zelfs over 14 zetels gesproken. Nee, absoluut niet. We zijn zeer tevreden. We zijn met, uh, met niks begonnen, met nul begonnen. En nu dit resultaat is voor ons geweldig. Ja, u krijgt een belangrijke positie in de Eerste Kamer. En toch, wat ons opvalt is dat 47% van uw kiezers... die op 9 juni vorig jaar op de partij gestemd hebben... deze keer niet zijn komen opdagen. Hoe verklaart u dat? Provinciale staten, dat, dat leeft niet echt onder de mensen... en ook niet bij onze achterban. En ik heb die, die cijfers ook gezien, 47, soms wordt 50% genoemd van onze achterban. Hm. Is dat is nogal wat, hè? Dat is, dat is best nogal wat. Maar ja, provinciale staten leeft niet erg bij onze achterban, sowieso niet in, in Nederland. Maar nou ja, als die toch mensen... is 60% gisteren opgekomen, hè? bijna 60%. Dat was een, een, een recordscore. Een flinke opkomst. En ja, en, uh, ja als er meer PVV-mensen naar de stembus waren gegaan, was de uitkomst nog beter geweest. Maar nogmaals, hij is al supergoed. Maar dan had hij nog beter geweest. En ja. was een campagne dan wel goed genoeg? Absoluut. We hebben zelfs de campagneprijs gekregen. We zijn overal zeer zichtbaar geweest. We hebben ons gericht op hele specifieke punten. Uh, we hebben overal geflyerd, we hebben debatten meegedaan, we zijn in de landelijke media geweest. Dus uh, de campagne was goed en dat heeft zich uh, verzilderd met de prijs. Er is ook nog wat voorzichtigheid natuurlijk nu over uh, ja, de coalitie uh, en met gedoogsteun van, van uw partij, van de PVV. Want hoe moet het verder? Hè? Uh, er is geen meerderheid uh, in, in de Eerste Kamer. Uh, ziet u een moeilijke tijd tegemoet? Helemaal niet, maar het is nu niet aan mij om daar nu op te gaan speculeren of te vooruit te lopen. Ik moet te veel slagen onder armen en voorbehouden maken. Uitslag is niet eens zeker, dus daar wil ik verder nog niet op ingaan. Louis Bontes, campagneleider van de PVV en Kamerlid, dank. Graag gedaan. Goedemorgen gaan we naar een andere uitslag van gisteravond. FC Twente staat in de finale van de KNVB-beker. Uh, Utrecht werd gisteravond met het kleinst mogelijke verschil verslagen. 1-0 werd het door een later treffer van Janko van Twente. Eerste prijs van het seizoen is dus nu al binnen handbereik. Toch kon Theo Jansen van Twente zijn vreugde wel bedwingen. We hebben die wedstrijd gewonnen en dat is alles klaar. Kijk het naar jullie spel, want daar moeten we het er ook nog wel eens over hebben. Ja, maar nou, ik denk die speelt tegen tien team, man. En, uh, we hebben gewoon rustig geprobeerd te voetballen. We hebben niet veel gecreëerd, maar... Ik denk dat we alles onder controle hadden, de hele wedstrijd. Eén keer komt de Mettens door een persoonlijke fout, denk ik. Maar voor de rest zijn ze niet aan de bak gekomen en hebben wij toch een paar kantjes gehad. En, uh, het was gewoon wachten op een goal. En, uh, we hebben niet te veel inspanning geleverd vandaag. Nee, we hebben wel lang moeten wachten, maar goed, uiteindelijk wordt dat geduld beloond. Ja, absoluut. En, uh, ik bedoel, je kan wel erop stormen en uh, ja, eigenlijk helemaal leeg spelen. Dat hebben we vandaag niet gedaan. We zijn door en... Uh, ja, we bestaan er weer een belangrijke wedstrijd. Ja, je bent door. Nee, je bent niet door. Je speelt de finale op 8 mei, dat is een prijs. Ja, en nog niet. Ik bedoel, we hebben nog niks bereikt. Dus uh, we zien 8 mei alweer. Dat is zo voor uh, twee maanden. Joh. Ik bedoel, uh, we will zien. Dat is wel grappig bij FC Twente, want ik denk dat drie jaar geleden... bij deze club het bereiken van de finale tot een extreem hoogtepunt had gelijk. En nu sta je hier toch vrij relativerend te praten. Ja, maar je had in de kleedkamer moeten zijn dan. Ik bedoel, iedereen kwam gewoon heel rustig de kleedkamer in... En, uh, ja, het is geen, geen feeststemming geweest. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben niks bereikt nog. Nee, wat een, wat een, wat een nuchtere benadering. Want het publiek uh, zag dat toch anders? We gaan naar de Kuip met z'n allen. Natuurlijk ja, zijn we daar ook blij mee. Ik, bedoel, uh, ik heb één keer mee mogen maken hier met Twente tegen Heerenveen. Dat is uh, helaas niet zo goed afgelopen. En uh, ja, we hopen dat, uh, dat nu om te draaien. En, uh, waarschijnlijk tegen Ajax, dus uh, dat zal leuk worden. Dan kan je twee keer in, uh, wat is het, zeven dagen tegen Ajax spelen? Ja, dat klopt. Uh, maar ja, ik denk dat dat alleen maar mooi is. Ik bedoel, het zijn sterke, sterke teams. En uh, ja, uh, laten we hopen dat we, dat we de sterkste worden. Ik begreep alleen wel, dat, dat zei hij net zelf hier... dat Sander Bosco een brok in zijn keel had. Hè? Die was daar erg emotioneel onder. Heb je daar nog iets van gemerkt? Het verbaast me echt wat je zegt. Uh... Dat vertelde hij hier net, omdat hij Die... Sander Bosco omdat Zij hij in de finale van... gaat spelen. Ja, oh, oké. Okay. Nou, ik denk misschien is nee. hij bij jullie in de armen gevallen. Of... Nee, nee, helemaal niet. Uh, hij heeft natuurlijk een fantastische redding. Uh, op een belangrijk moment voor ons... Uh, en ik begrijp heel goed dat het voor hem nog speciaaler is... omdat hij dit seizoen uh, ja, weinig kiept, uh, alleen de bekerwedstrijden. En uh, dan is het mooi dat hij nog een, een bekenfinale mag kiepen. Uh, tenzij de trainer zegt dat de finale kiept uh, Nikolaj. <lacht> Zou ik wel... Dat hij weer een brok Dan heeft hij zeker een brok maar hij niet alleen. Vreugde bij Twente kende geen grenzen gisteravond. Finale KNVB-BK, yes! <lacht> Toch maar weer eventjes naar Mark Robin Visser. Die is vanochtend in het stedelijk in Amsterdam. In het museum. Dat stedelijk, uh, daar wordt nog steeds uh, aangebouwd. Dat wil zeggen, gaat weer gebeuren. Wij vragen ons hier af, is die, die badkuip is die nou al af? Wat, wat, wat zie je daarvan, Mark Robin? Wel, nee. Nou ja, goed, dat vroeg ik net aan directeur van Mil ook. Waar is nou die badkuip? Uh, we, lopen nu het, we zijn nu het oude gedeelte van het museum doorgelopen. Ik hoop dat de verbinding uh, het goed blijft doen. Want... Ja, die nieuwbouw bestaat natuurlijk uit een heleboel staal en beton. En dan is het altijd voor de radio wat moeilijk om daar uh, met apparatuur in te komen. Zeg, meneer Van Mil, misschien is het goed dat u mij even vertelt. Zien we hier de rand van de badkuip? Ja, we staan hier uh, uh, samen met de wethouder naar de rand van de badkuip te kijken. De en... onderkant, we de staan de eigenlijk onderkant. onder de kuip, want het ja. is een enorme badkuip. Hè? Ja, het, is, het wordt een prachtige museum. Een schaamteloze badkuip is het. Ja, maar dat is voor ja. Amsterdam wel goed hoor, zo'n zo symbool erbij. Maar hij is nog lang niet af. Nou, hij is eigenlijk al een heel eind gevorderd, ook de binnenkant. En onder de grond is de nieuwbouw uh, al voor een heel groot deel gerealiseerd. De, de huid moet er nog op, en dat is natuurlijk een hele kritische kwestie. En toen ging de aannemer failliet... De directeur wijst nu naar de wethouder en zegt. <lacht> Confronteer haar daar maar mee, daar wil ik het niet over hebben. Mevrouw Gerels, ja, ja. ik heb het u vanmorgen al eerder gevraagd. Leg u er nou nog wakker van. Als je dit ziet, kan je inderdaad zien: het wordt wel wat, maar het is nog niet af. Nee, dat klopt. Het is nog niet af. En, en we hebben natuurlijk grote problemen gehad. Een deel daarvan is overwonnen. Uh, we hebben nu Volker Wessels bereid gevonden om de bouw af te maken. Nou, dat is ja. de ene grote bouw van Nederland. Wat gaat dat de Amsterdammers nou extra kosten, dit, dit faillissement van die vorige aannemer? Dat zijn we nog aan het berekenen. Maar, uh, het gaat geld kosten, hè? Ja, zo gaat dat. Als een bouw uitloopt, dan kost het extra geld. Ja. Ja, Ik ga even terug naar de directeur. Zeg, eh, er wordt wel eens gezegd dat de Amsterdamse kunstwereld... is vanwege het sluiten van dit museum een beetje in slaap gesukkeld... en dreigt in een soort coma te belanden. Is dat een van de redenen waarom jullie nu hier een tijdelijke tentoonstelling... in het oude gebouw hebben ingericht? Het feit dat het stedelijk weer open is... en de collectie laat zien en ook hedendaagse kunstenaars aan het werk laat... en ook een heel interessant publiek programma heeft met, met symposia, debatten... dat is voor de Amsterdamse kunstwereld heel goed... maar ook voor de Nederlandse positie in de internationale kunstwereld. Ja. Ik heb hier vanmorgen al even met conservator meneer Rutten rondgelopen. We hebben even een paar van die topwerken bekeken. Hè? Bent u nou ook bijna in slaap gevallen de afgelopen jaren? Want in een gesloten museum valt weinig te beleven. Nee, wij doen gelukkig ontzettend veel achter uh, gesloten deuren ook. Maar wat doet u dan allemaal? Nou, we gaan bijvoorbeeld binnenkort online met onze collectie. Dat is gigantisch veel werk, hè? We hebben bijna 100.000 stukken in de collectie die allemaal beschreven moeten worden. Het moet allemaal uitgezocht, jaartallen, afmetingen. Je kan het zo gek niet bedenken. En daar wordt op zo'n moment extra aandacht aan besteed. Conserveringsvraagstukken, publicaties. Uh. Kijk, wij zijn naast een presentatie... Instituut, ook een onderzoeksinstituut. We zijn heel belangrijk, heel vitaal ook voor kunstgeschiedenis, voor conservering. Maar er gaat niks boven live, hè? En ik kan het weten. Er gaat niks boven <laughs> mensen hier te mogen ontvangen, in de ogen kijken... en laten zien waarom het zo prachtig is dat we dit allemaal doen. Dat kan nou weer. Nog niet in die badkuip en ook nog niet eronder. Want dan moet je een helm op, maar wel in het oude gedeelte. Vanaf tien uur gaan de deuren open. Om tien uur gaan de deuren open. Zijn er nog kaartjes? Ja, er zijn gelukkig nog kaartjes. <laughs> en, uh, en we hebben heel veel familieprogramma's, educatieve programma's Komt open. dat zien, komt dat zien, komt dat zien. We praten na negen nog wel even verder. Dank u wel. De deuren gaan ook open in Genève van de Autosalon. Voor het publiek mag daar ook naar binnen vandaag. De afgelopen dagen kreeg de wereldpers al ruim baan op de toonaangevende autobeurs. Ook de mensen die straks de autorij gaan organiseren, die mochten al naar binnen. Harald Bresser van de rijvereniging zag in gedachten de heilige koeien van Genève ook al glitteren in Amsterdam. Daarom zijn we ook ooit met de autorij naar achteren gegaan in de tijd. We waren altijd in februari, we zijn nu in april, we zitten na Genève. Dus dat betekent dat we de mogelijkheid hebben... om alles wat hier nu staat naar Amsterdam door te transporteren. Maar er is niet gezegd dat het ook lukt. Het hangt toch echt ook wel af van hoe speciaal is die auto. En, en hebben ze het niet aan iemand anders beloofd. Moet die niet toevallig uh, een, een week lang staan op een draaischijf bij een hoofdkantoor of op een andere show? De trend van Genève is straks de trend in Amsterdam. Daar gaat niet zoveel veranderen in een maand. Wat is de trend dus in Amsterdam straks? Heel veel aandacht voor het milieu. Je ziet uh, CO2-emissies waarvan je uh, twee jaar geleden nog helemaal niet het bestaan wist. Die zie je gewoon op de zijkanten van auto's geschreven staan. Elektrisch, bijna elke zelfrespecterend merk heeft elektrische auto's. Wat hier... Goed opvalt is de aanwezigheid van de firma BYD uit China. Die staat nota met een Rotterdamse taxi, staan die hier gewoon hè, volledig elektrisch. Dat zal de focus wel zijn. Valt het op dat de beurs anders oogt dan pakweg twee jaar geleden? Hij oogt iets uh, voller dan twee jaar geleden. Twee jaar geleden zat hij natuurlijk diep in de crisis. Lehman Brothers was net om. Ja, Lehman Brothers was net om. Uh, het is alsof er geen crisis geweest. Het is weer helemaal terug. Het is weer allemaal pracht en praal. Wat wel opvalt... De auto-industrie heeft toch wel een, een, een, een signaal ervan meegepikt. Heel veel groen, heel veel aandacht voor het milieu. Ik zat hier een range-over op, uh, op 50 meter van ons af. En die heeft volgens mij een uitstoot van uh, 89 gram per kilometer. Of zoiets, 119. Belachelijk. Even dat je even denkt, dat zal een tikfout zijn. Ja. ja, als je daarnaast gaat staan, dan denk je inderdaad van... nou Hier klopt iets niet, maar het klopt wel. De topman van Lamborghini, die tijdens de persconferentie ineens over CO2 begint. We denken dat de sociale is iets we have to take Very seriously. And therefore our commitment is clear. Dat is ook gek hè. Dat zijn we ook niet gewend. Absoluut niet. Maar je ziet het overal. Ferrari is er mee bezig, Lamborghini is er mee bezig. Maar ook uh, Rolls Royce komt hier met een elektrische variant. Wat is er aan de hand? Uiterlijk vertoon. Dat geloof ik dus niet. Nee. Het is niet alleen maar imago. We moeten naar de buitenwereld showen dat we het allemaal heel belangrijk vinden dat we goed met milieu omgaan. En that's it. Dat zou je zeggen, maar dat was het hier een jaar en twee jaar geleden ook al. En je ziet nu dat het komt in de productportfolio's van de merken. Het is er gewoon. Het is ook beschikbaar. Niet onmiddellijk allemaal. Maar vier jaar geleden kondigde dan hier een volledig leeditioot aan. Hij staat er nu, hè? Genève twee jaar geleden was somber, was pessimisme een beetje droevig. Nu mag het weer, lijkt het wel. Er is kleur, de vrouwen zijn terug. Absoluut. Ja, nou ja, dan zie je bij bepaalde merken... dat natuurlijk altijd de vrouwen in optimale vorm aanwezig zijn. Maar bij heel veel merken waren ze de afgelopen jaren weg. En dat is toch een economische graadmeter, hoe raar het ook mag klinken. Nee, het is waar, ja. En zien we dat straks ook in Amsterdam... waar we niet heel lang terug in de geschiedenis hoeven... om te praten over containers en gordijnen en low-budget. Dat zien we ook in Amsterdam. Daar zal je een uh, heleboel mooie, nieuwe, andere modellen zien... die. Uh, Twee jaar geleden zullen doen vergeten. Maar laten we wel wezen. Het is heel goed geweest die twee jaar geleden heeft plaatsgevonden. Want de motorshow van Londen die is er niet meer. Het is goed dat die toen door is gegaan. Heel goed. Ondanks dat dat was in een hele uitgeklede vorm. En daar hebben we veel commentaar op gehad. Nou, het wordt hartstikke mooi. Het wordt echt een feest. Het kan alleen maar beter toch? Het kan alleen maar beter. Al dus Harald Bresser van de Rijvereniging, branchevereniging van Nederlandse auto-importeurs. Zijn optimisme kunnen we ook nog wel illustreren met verse verkoopcijfers. Vorige maand werden in ons land 31% meer nieuwe auto's verkocht dan in februari van vorig jaar. Het herstel van de autobranche lijkt dus door te zetten, ook in Nederland. Zo dadelijk na het journaal krijgt u meer te horen over die drie militairen... die al een paar dagen vastzitten in Libië. Hoe heeft een reddingsmissie, een reddingsoperatie, zo mis kunnen gaan? Daar hopen we zo meer over te horen. En we spreken met Lisbeth Spies. Zij is uh, waarnemend voorzitter van de partij. Een partij van het CDA dat enorm verloren heeft tijdens de verkiezingen gisteren. Zometeen meer. De stemming van Nederland. VVD. PvdA. GroenLinks, D66. Het Zometeen, de day after de provinciale statenverkiezingen 2011. Jammer hè, dat het zo gelopen is en dat we zoveel stemmen verloren zijn. Van half tien tot twaalf, rechtstreeks vanuit Den Haag. Reacties, analyses en commentaren op de uitslag. The day after. Tesselblok en Prem Radekensjoen. Zometeen, van half tien tot twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen. Beide hebben een goede reputatie en bieden een mooi rendement. Alleen het ene fonds financiert producenten van groene energie. En zelf ben je onlangs ook overgestapt naar Groene Stroom. Welk fonds zou jij kiezen? Lees alles over duurzaam beleggen op Triodos.nl. Of praat er eens over met je adviseur. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. Beleef de magie van de topschaatsen in Tijalf... De Ascent ISU World Cup finale. 4, 5 en 6 maart in 10,5 Heerenveen. Alle internationale toppers zijn erbij. U toch ook? Koop nu kaarten in de Primera Winkel of op schaatsen.nl. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Vliegwinkel.nl Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> Dit is Radio 1.